Een paar weken geleden werden na massale protesten maatregelen ingetrokken die zouden leiden tot salarisverlaging. De vakbonden hebben voor 31 oktober een nieuwe demonstratie aangekondigd als het parlement over de begroting stemt. Amerikaanse minister Clinton neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de veiligheid rond het Amerikaanse consulaat in Benghazi en Libië. Bij een aanslag op 11 september dit jaar op het consulaat kwam onder andere ambassadeur Stevens om het leven. Clinton zegt dat de beveiliging haar verantwoordelijkheid is als minister van Buitenlandse Zaken. Tegenover CNN zei ze dat ze zo wil voorkomen dat Obama's politieke tegenstanders hun garen bij spinnen. De aanslag op ambassadeur Stevens speelt al een rol in de verkiezingscampagne. In het debat tussen de kandidaten voor het vicepresidentschap... zei vicepresident Biden dat het Witte Huis niets wist van verzoeken... om in Libië extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Biden kreeg daar veel kritiek op. Later zei het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat ze dat soort verzoeken zelfstandig afhandelt. De pausmobiel waar Johannes Paulus II in reed... toen er een aanslag op hem werd gepleegd... is vanaf morgen te zien in een museum... De auto wordt opgenomen in het koetshuis van het Vaticaans Historisch Museum. Op 13 mei 1981 schoten Turkse Mehmet Ali Aqsa meerdere kogels af op de paus toen die door het publiek op het Sint-Pietersplein reed. De paus werd zwaargewond afgevoerd in de Fiat Campagnola. Na de aanslag kreeg Johannes Paulus een nieuwe pausmobiel met kogelwerend glas. Het weer in het noordwesten buien, elders droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Vanochtend regenachtig met een stevige zuidwestenwind, aan de kust zelfs stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon en een temperatuur rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. U luistert naar het tweede uur van het uh, radioprogramma Dit is de Nacht. Uh, waarin ik uh, praat met luisteraars over, uh, over Jolande Sap. En naar uh, aanleiding daarvan ook over ieders eigen politieke helden. Ik krijg ook uh, veel mail vannacht. Uh, Nathalie, die altijd graag uh, van zich laat horen een PVV-stem. En die zegt: Bent u de promotor van Jolande Sap? Nee hoor, helemaal niet. Maar ik uh, ga graag uh, in discussie gewoon over. Want het speelt natuurlijk wel heel erg in de nieuwste afgelopen weken, GroenLinks... Dus, en daar, daar praten we graag over op Radio 1. En iemand anders die mailt, voordat ik zo met Nathalie, uh, of met, met Nathalie, Nathalie mailt net. Ik heb Annemieke aan de telefoon, maar eerst lees ik nog even snel een mailtje voor van Jeroen Eefting. Want dat, uh, ik moest er toch wel een beetje om lachen. Die zegt, uh, uh, het heeft misschien niet helemaal te maken met politiek helden, maar het is wel opvallend. De afgelopen jaren ging iedere persoon waar ik op stemde, of die ik ondersteunde, of dacht om op te stemmen, ging weg. Dan wel vrijwillig, dan wel gedwongen. Dan noemt hij even een rijtje op en dan, ja, ik schrik er een beetje van. De ene laatste landelijke verkiezingen stemde hij Femke Halsema. Vlak daarna vertrok ze uit de politiek. Toen kwamen de Provinciale Statenverkiezingen toen stemde die PvdA... want Jobke Hen kon wel een steuntje in de rug gebruiken. Vlak daarna moest hij opstappen. Toen kwamen er weer landelijke verkiezingen. Toen dacht hij erover om op een, uh, om een persoon te stemmen in plaats van een uh, partijprogramma. Toen koos hij voor Boris van der Ham. Nou, die is ook opgestapt afgelopen zomer... En uh, na het gezweef tussen GroenLinks en PvdA stemde hij toch maar weer GroenLinks op Jolanda Sap. Omdat zij nu wel een steuntje in de rug kon gebruiken. En toen stapte hij weer op. En uh, om nog even vooruit te blikken, zegt hij dan de volgende keer stem ik op Geert Wilders of Fred Teven. Kijken wat er daarna gebeurt. <laughs> ik ben uh, benieuwd Jeroen. Dat, uh, dat zou heel wat uh, kunnen betekenen. Uh, ja, ik kan je ook nog even bellen, als zie ik laat vannacht. Misschien ga ik dat nog eventjes doen. Annemiek uit uh, Bunnik, jij, uh, jij bent aan de telefoon. Ik ben heel erg lachen met Jeroen, want ik herken me heel erg in hem. Ja, echt waar? Ja, zeker. <laughs> maar gewoon, ja, ja, maar ja prachtig. Heb, heb jij ook op die personen gestemd, toevallig allemaal? Ik, ik, ik, ik was een, een, een, een... Ik heb ook uh, op Cohen gestemd, omdat het een man is die uh, uh, de brug over wil. Hè? Die ja. de, een, een verzoener. Ja. En um, dat vind ik heel aangenaam, want politiek is toch de kunst van het haalbaarde. Absoluut. Nee, uh, dat bewonderde ik in Jolande Sap, ja. want hij heeft toch een beetje is van de koers van Femke af afgegaan... die mij een beetje te, te modieus uh, links-liberaal werd. Ja. Dan had ik wel op Winsemius kunnen stemmen, want die is ook een links-progressieve eh, liberaal. Ja. Maar Ik heb altijd voorkeur gehad voor GroenLinks, juist omdat dat een samensmelting was... van wat een beetje ongebruikelijk was. Communisten, pacifisten, eh, ex-KVP'ers. Yeah. Het was dus een, een, een prachtige samensmelting van verstandige, nadenkende, niet al te modieuze eh, mensen uit de Nederlandse samenleving... die wel eh, een bepaalde perspectieven hadden die nogal verbonden is, hoop ik nog steeds, met mensenrechten, met milieu... Met een economisch beleid wat minder gaat ten koste van het milieu. Met veel meer aandacht voor sociale gerechtigheid. Maar ook aandacht voor mensen met allerlei verschillende soorten levensopvattingen. Dat kon er allemaal ja. recht bij die partijen. En dat sprak me aan. Ja, maar niet die iedereen vol... blijkbaar. Ja, maar, en, en ik, wat ik van Jolande Sap zo aangenaam vond... Het was niet een ja een zo... Ja, moet ik wel nou zeggen, um, het was niet iemand die iedereen wilde pleasen. Nee. En dat sprak me aan, ze was moedig. Ze heeft in haar persoonlijke levensgeschiedenis laten zien dat ze een vechtjas is. En die niet uh, vervreemd is van waar ze vandaan komt. Dat spreekt me ook erg aan. Uh, ondanks het feit dat ze in Amsterdam woont, merk je uh, aan alles dat haar studententijd, haar Rijp en sterk en feministisch gemaakt heeft. Maar dat ze nooit afstand heeft genomen van het milieu waar ze vandaan komt. Ja. En dat ze ook goede contacten is blijven houden. En met name wat zij mij heeft laten, of laten, in, ook in het publiek heeft laten doorschemeren. Uh, dat ze ook de relatie met uh, haar moeder uh, op een hele... Ja, progressieve manier is blijven voortzetten. Dat sprak mij aan. En ik, ja. wat ik wat ik haar niet um, ja, niet, wat ik haar niet kwalijk neem, is de zekere naïviteit uh, die zij misschien gehad heeft ten aanzien van het samengaan met die politionele, uh, genoemde politieondersteuning ja. uh, in uh, Koondoes. Ja. Daar had zij van gehoopt dat, dat uh, buiten. Uh, uh, zeg maar, uh, het vooral militaire optreden van... Uh, voornamelijk Amerikanen en Engelsen zou blijven. Ja. Ja, dat was waarschijnlijk toch een beetje te naïef gedacht. Ja, maar Annemiek, je, je moet... Want je houdt nou zo, eigenlijk een pleidooi voor je Sap... Als, zo, als ik nog nooit gehoord heb. En je ja, hebt, ik en je hebt ik heb niet op haar gestemd. Ik vond haar een echt goede uh, vervanging... Uh, uh, van uh, haar voorgangster. Ja, maar je hebt en, niet gestemd op GroenLinks. ik vind ook dat zij een... een Kennis van zaken. Ik vind het prettig dat ze een econoom is. Ja. En als je in deze tijd eh, econoom wil zijn, en ook het milieu, en ook een sociale politiek, eh, en ook nog internationaal wil denken, dan moet je stevig in je schoenen staan. Want ja. de, de, de problemen zijn zeer complex. Ja, nee, je bouwt het pleidooi nog uit, maar je, je zei net volgens mij dat je niet op GroenLinks gestemd hebt. Nee, ik, heb, ik, heb, ik ben zo boos geweest de laatste 15 jaar op de PvdA, want dat was vroeger mijn thuis. Ja. En ik heb dus ooit een keer strategisch op Cohen gestemd. Anders had ik toen ook GroenLinks gestemd. Ja. Deze keer dacht ik, oh Samson. Nou, maar dat is een jongen die ook van Wanten weet. Goed opgeleid. Die uh, moedig is uh, daar waar het op uh, milieu- en energiebeleid uh, aankomt. Precies. En hij kan pareren. Dus ik dacht, nou dan komt het groene weer terug in de PvdA. Dus ik stem deze keer Samson. Ja. ja, en toen en... duidde Jolande Sap een, gewoon, twee weken later moest... mooi aan. Ik vind dat je landen ten onrechte, want er zijn een heleboel mensen die strategisch gestemd hebben. We hebben met elkaar onderling afspraakjes gemaakt. Ja, dan... gaat dat zo? Ja, een <laughs> heleboel vrouwen die normaal GroenLinks stemmen, die heb ik het even nodig. Laten we deze keer maar even, even, even de stemmen, want ja. dan komt het tenminste tegenwicht tegen dat verschrikkelijke samengaan van al die VVD'ers, ex-VVD'ers. Want Wilders is er gewoon een ex-VVD'er. En dat neoliberale beleid en dat uh, anti-islam beleid, daar moeten we mee kappen. Dus hè, deze keer dan maar eventjes uh, hè, voor de goede zaak PvdA stemmen. Nou, ik zal ze heel kritisch volgen ja. in uh, wat wij nu de komende vier jaar, hoop ik dan toch maar, ja. zullen meemaken. Voel je dan ook een beetje schuldig? Dat je dan denkt, hè verdorie, nou, ja, nou is, is eigenlijk schuld. door mijn schuld een beetje, is ook anders op verdwenen. Kies het is net zoiets als rondlopen op een markt. De beste schreeuwers krijgen het meeste publiek. Ja. En degene die de leukste aanbiedingen heeft, die, uh, die is uh, spekman, spekkoper. Ik, ik zit maar, wel te uh, denken Julien net ook. Maar heeft op deze markt uh, uh, niet uh, voldoende haar stem kunnen laten horen. Nee, en ik, de, ik denk, volgens mij is iedereen namelijk veel positief over haar sinds ze weg is. Want, nou, nee, laten we in de regel, hè? ik heb het niet over, over jou specifiek, maar gewoon in, in Nederland. Ook een beetje omdat door, door dat hele gedoe natuurlijk ja. in die partij... Komt zij er een beetje als... Uh, ja, heeft mensen toch iets meer sympathie voor haar gekregen dan mij. Dus ik zat te denken, misschien moet zij gewoon over vijf jaar terugkomen. Nee, ze, ze moet gewoon blijven. Ja, dat kan club niet meer. Binnen zijn ze haar de poten onder de stoel weggestaan. Er waren zelfs mensen binnen de club... die, die haar min of meer uh, een, een, een, een, een psychiatrische aandoening wilden aanpraten. Ja. Nou zeg, ga de maatstaan. Nou, dat is nou ook echt wel gezwind gezwinde pas wegrennen. Precies, dus nu is ze weg. Ja, als je het zo aanpakt. Dus het is schandelijk dat ze dat binnen die club... Dit soort stemmen zijn opgegaan. Ja. Ik vind dat zij spitsgroepen heeft moeten lopen. En ja, diep Diepe, die we, die ja, god, mijn hemel zeg. En dat was al helemaal een, een, een schertsvertoning wat hij ervan maakte. Ja, in alle argeloosheid denk ik. Gewoon, het het heeft de jongen. partij niet geholpen, nee, maar ja, het was vast goed bedoeld. Maar kunnen we, we afspreken, Annemiek, we kunnen wij afspreken als jij... Stel nou dat Jolande je terugkomt, Annemiek. Stel nou dat jouw Sap ooit terugkomt. Kunnen we nou afspreken dat jij dan wel op haar stemt? <lacht> ja, ze moet toch een beetje weten waar ze op kan rekenen, weet je wel? Dan kan ja, dan, dan, dan alleen maar Europees en dan stem ik op. En dan stem je weer op ik ik Samsung. <lacht> dat, dat is dan meer naar mijn hart. Oh, ja. Dat zijn ook mensen, hè, mensen in Duitsland die uh, bruggen overgegaan zijn. Ja. En die uh, gezorgd hebben dat ze echt. In het kielzorg van Max Koonstan dat we niet meer hoeven te denken aan ja. oorlog ja. in Europa. En dat wij, dat wat er in Joegoslavië is gebeurd, dat we dat alsjeblieft niet uh, uh, terug willen zien komen uh, in Spanje of in... Groot-Brittannië met ja. de Schotten of in België. Ja, en ze... als we even, even in Nederland blijven, jij, jij, uh, jij ageert best wel tegen, tegen het rechtse beleid... Hè, van, de, van de VVD en, uh, en ja. de ex-VVD'ers. Uh, kun jij nou ook, uh, en dat is een moeilijke vraag... en dat mag zijn van nu in het verleden... is er wel eens een rechtse politicus geweest waarvan je zei... nou, dat vind ik nou wel een, een redelijk goede vent of vrouw? Ja, kijk, ik, ik noem, ik noem uh, uh, zo iemand als... Uh, als uh, Kijk, ik vind rechts en links een beetje achterhaalde begrippen. Ik ben ooit een keer erg onder de indruk geraakt van uh, Winsemius. Uh, dat was op het moment dat Lubbers uh, nog snel even nieuwe kerncentrales er doorheen wilde drukken. En toen uh, waren, waren er, was er een grote milieuconferentie in Brazilië. En toen heeft Winsemius, toen minister van Milieu was... ...die heeft alles, alle NGO's bij elkaar geroepen... Ja. ...omdat hij gewoon zag dat dat gewoon niet kon. Ja. En dat vond ik zo moedig van... omdat hij, dat, dat hij dus echt mensen die, die kennis van zaken hadden... Bij zich, bijeenriep. Omdat rondom kernenergie te grote onzekerheden waren. Ja. Pieter Winssemiers had het over de en dat duidelijkheid. dat vond ik moedig, was politiek heel moedig. Ja. En dat soort mensen, ja, die noem ik niet terecht of links, dat zijn mensen die van de feitelijkheden uitgaan en die moeilijke stappen durven zetten, die tegen ideologie ingaan. Ik ja. hou niet van ideologisch denken. Maar het was wel, een dat was wel gewoon een, een liberaal in hart en nieren. Ja, maar een linkse liberaal, daar hou ik ja. van. Precies. Dus als Link, daar een beetje ruimte is. zijn goede mensen, die hebben bovendien erg veel gedaan voor, denk maar aan het arbeidsbedje van Houten. Dat er de uitbuiting, de slavenarbeid in de industrie daar een eind aan kwam. Ja. Toen waren ze ook moedig. En dat soort uh, links-liberalen, daar kan een feminist en een milieuactivist en een vredesactivist heel goed mee door uh, één deur. Ja, duidelijk. Maar Annemiek, ik vond, het, uh, ik vond het fijn om even naar, je, naar jouw betoog te luisteren. En, ik ga uh, verder luisteren. Nou, mocht, mocht Jolanda wakker acht... hebben gelegen vannacht ik, en ik naar Radio ik, ik 1, 1 hebben geluisterd... Ik ben de van acht wijze mannen, zeg. Dat moeten ze bij uh, de SP, moeten ze nog een beetje feminisme erin doen. Oké. Okay. Ja, ik zei dat als Jolanda Sap nou wakker ligt vannacht... dan, dan voelt ze vast een paar uh, goede veren in haar achterste. Want uh, je, dat betoog wat jij hield over haar, dat heb ik nog nooit zo mooi gehoord. Dit zeg ik, ik me hou de ik gewoon die niet die nog wel... W wat zeg je? Dan zeg ik, meerd, hou dit groot. Die, niet, die komt nog wel. Ah, precies. Op z'n Ja, nee, ik, heb, ik heb in Breda gestudeerd, dus ik kon het een beetje volgen. Ja, dat kan je volgen. Ja, ja. Jouw ja, tijd ja. komt er wel, daar kwam het op neer. Hé, hey, Annemiek, dank je wel, hè? Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dat was uh, Annemiek uit, uh, uit uh, Bunnik. Had graag op Jolande Sap willen gestemd uh, met, uh, met terugwerkende kracht, maar uh, heeft voor Samsung gekozen. En hoe dat gaat uitpakken, ja, dat moeten we natuurlijk nog een beetje afwachten, want uh, het regeerakkoord ligt er nog niet. Uh, Even kijken, ik krijg nog een mailtje binnen. Is even kijken of daar nog wat tussen zit. Oh, nou, moet ik even opnieuw. Dat komt uh, zometeen. Maar u kunt weer bellen naar uh, 0800-1121. 0800-1121. Ik hoef eigenlijk bijna niet uh, voor op te roepen, want de telefoon staat al roodgloeiend. Ik moet uh, dat zelf allemaal doen, dus uh, vergeef uh, mij als ik niet uh, alles kan uh, beantwoorden. We gaan even luisteren naar uh, My Girl van Temptations. En dan uh, praten we zometeen met elkaar verder. Heerlijk nummer My Girl van Temptations. Ik heb uh, aan de telefoon Jaap uit Amsterdam. En die, uh, die wil graag de discussie een beetje verbreden. Jaap, goeienacht. Hallo. Ja, met Jaap. Ja. Ja, het is niet helemaal waar dat ik hem wil verbreden. Eigenlijk wil ik hem versmallen. Oh, nou doe maar. Want de, de, de, ik weet niet of jij de man bent die ik steeds op de radio hoor. Jij dat? <laughs> ik, ik vrees van wel. Ja. Nou, ik, ik vind dat je het, het, het zo op Jolanda Sap uh, concentreert... Ja. Uh, dat er van het programma eigenlijk niks overblijft. Oké. Okay. Ik, ik, ik weet niet waarom je dat doet. Nou, dat zal ik even uitleggen. Ik, uh, ik, ja. uh, ik, ik koos het gewoon omdat het, het fragment wat ik, wat ik liet horen ging over... Hè, was, was van Rick Grashoff, ex-Kamerlid van GroenLinks over Jolanda Sap... En ik wil het eigenlijk even over, over politiek leiders, maar ja, als er nou één actuele aanleiding is om daarover te beginnen, dan is dat natuurlijk wel het aftreden van Jolanda Sap, wat, uh, wat vorige week is gebeurd en waar iedereen wel een mening over heeft. Maar het is heel ver, het is heel ver weg van de EO, volgens mij. Ja, nee, maar hallo, op, op om, om, om, eh, Nee, maar je, eh, wat ik hoor, ja. is een, een heel agressief, ja, ik eens, zelf heel goed trouwens. Oké. Okay. Zo ontzettend goed, dat ik ineens kwijt ben waar ik het over hebben wil. Maar hoe dan ook, waar jullie mee bezig zijn, is zo ver bezijden waar het in de politiek zelfs in engere zin over zou moeten gaan. Namelijk? Dat ik... Nou, in mijn optiek zijn jullie bezig om de EO uh, de eter uit te krijgen en, en uiteindelijk ook het stemhoekje uit. Dus dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus jullie zijn met iets anders bezig, alleen ik snap niet... Wat dat dan is. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Ja, wij, wij zijn gewoon een, een praatprogramma voor s'nachts. En dat gaat over onderwerpen uit de actualiteit. En volgens mij is het tijd dat je bij de EO alleen over de ChristenUnie en het CDA mag praten. Die is wel voorbij. Nee, over de nee maar het, het, het, het gaat om het agressieve waarmee jullie bezig zijn. En wat bedoel je dan precies met agressief? Ja, nou zoek dat in het woordenboek eens op, zou ik zeggen. Oké. Okay. Jijn heb dat je, heb... Ik je even gesproken heb. Uh, uh, uh, en succes met je programma. hoor. Je, je wilt iets verder toelichten, Jaap? Nou. Altijd gezellig met Jaap. <laughs> uh, dat, uh, dat mag. Ja, iedereen heeft een mening. En dat mag. Ik, uh, ik vind het toch niet een, uh, niet een onrecht onderwerp. Ik ga gewoon naar de volgende bellen. Dat is Rick uit Capelle. Rick, goedenacht. Ja, goedenavond. Vind, je, vind jij dan nou wel leuk om te luisteren? Ja, prima, prima. Oh, gelukkig. Ik begon me een beetje zorgen te maken. Nee, hoor, dat hoeft niet, hoor. Ga goed. Nou, laten we dan maar even teruggaan naar het, naar gewoon het onderwerp van vandaag, Politieke leiders en dan uh, vanuit de aanleiding uh, het opstappen van Jolande Sap. Zit jij, uh, ja. in, in, wat, wat ben je aan het doen? Joh? Wat een lawaai op de achtergrond? Oh, Ik ben aan het, ik ben aan het rijden, ik ben uh, vrachtwagen aan het rijden. Kijk, en waar, waar ben je naartoe onderweg? Uh, ik ben uh, op weg naar Zeeland. Vanuit? Vanuit Duitsland kom ik. Oké, okay. en moet je nog een stukje? Ja, uh, anderhalf uurtje nog. Ah oké, okay. de laatste loodjes. Ja. Even hey, vertel, waar heb jij je opgestemd op de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen? Uh, ik ben zelf een SGP'er. Een SGP'er? SGP ja, maar dat is uh, principe stemmen, is dat. Want? Ja, ik kom uit de reformatorische hoek. Oké. Okay. En dan uh, komt de SGP toch het dichtst bij ons, zeg maar. Ja, maar bedoel je dan met principe dat je dat je eigenlijk niet echt de partijprogramma's bekijkt, maar gewoon omdat de SGP uh, bij die hoek hoort, SGP stemt? Ja, klopt, ja. Oké. Okay. En wat, dus, is jouw, maar, uh, wat is jouw reden om te bellen? Want dan, uh, dan, dan ben ik wel benieuwd. Bijvoorbeeld, nou, Hou je dan de politiek in de gaten? Ik wou even uh, over helden. Politieke helden. Ja. Maar Ik heb eigenlijk een beetje een anti-held. En dat is uh, Balkenende. Die komt bij mij van het dorp. Oh ja. En die, en die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat... Uh, dat, dat Akkoord nou is gesloten met België dat die, uh, die, die polder ontpolderd moet worden in Zeeland. Oh ja, de het, he, is dat de Hedwige polder? Ja, klopt. Ja. En ik snap niet hoe je dat eigenlijk over je hart kan verkrijgen als CEO uh, als zijnde, als Nederlander. Want? Nou, we hebben in 1953 uh, de ramp gehad, de Watersnoodramp. Ja. Met uh, ik geloof rond de 1800 uh, slachtoffers. Ja. En hoe, wie zijn wij nu dan, dat we nu de polder onder water gaan zetten? Ja. ja ik moet zeggen, ik, zit, ik, zit, ik ben niet helemaal ingelezen in, die, in dat verhaal rondom die Het Wiegenpolder. Maar het, het is ook niet echt, uh, ik vind het op zich goed dat je het zegt... maar het heeft niet uh, direct te maken met het uh, onderwerp van vandaag. Behalve dat jij daarom uh, uh, Jan-Peter Balken een soort anti-held vindt. Maar ik, ik ben dan ja. ik, ik ben meer benieuwd, wie is dan wel jouw held? Is dat op dit moment Kees van der Staai? Nou ja, ik heb niet echt helden, joh. Ze doen allemaal de werk, maar ze denken toch alleen maar aan rijden, allemaal. Uh, volgens mij. Zelfs bij de SGP? Ja, dat geloof ik wel. Alles wat in Den Haag uh, speelt, maar in Zeeland, dat is allemaal ver weg. Dat vinden ze allemaal niet interessant. Hmm. Dat klinkt als een, uh, als een licht teleurgestelde burger. Nou, Weet je wat het is? Ze zijn ook weer bezig met de tweede kerncentrale. Ja. Die willen ze ook bij ons neerzetten. Die zetten ze heus niet in Den Haag neer. Nee. En, en, en dat voedt jou alleen maar meer om te denken van, uh, ik, uh, ik, ik, ik vertrouw het allemaal niet. Nou ja, inderdaad. inderdaad. Nee. Hmm. Heb je, altijd, je hebt dus altijd op SGP gestemd? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hey, en wat vind jij dan van, uh, van Jolanda Sap? Heb je dat nog een beetje gevolgd de afgelopen weken? Ja, heb ik wel een beetje gevolgd. Ja, Ik, vind, uh, ik denk dat het niet zozeer aan Jolanda Sap ligt. Ik denk uh, in ieder, ieder persoon die op die positie zou zitten, die zou uh, weg moeten, zeg maar. En dan, op, op welke positie bedoel je dan van een partij die meer dan gehalveerd is? Ja, dat bedoel ik, ja. Ik vind Jolanda Sap van ik zelf wel ja, een, een goed mens in principe. Ja. Maar ja, als jij je, je partij natuurlijk meer gehalveerd. Ja. dan moeten de koppen rollen natuurlijk. Wa waar ik dan wel benieuwd naar ben, waar, hoe volg jij dan een beetje die politiek? Als jij zegt, nou ja, weet je, ik stem gewoon SGP uit principe... Uh, ik uh, ik, ik, ik hou het verder niet zo helemaal in de gaten. Hoe vorm jij dan een beeld over Jullanders Sap? Wat krijg je dan van haar mee? Ja, uh, uit de krant en uh, van de radio alles. Oké. Okay. En welke krant lees je? Ik lees, ja, dat is de, de, de, de, de Zeeuwse krant, zeg maar, de PZC. Niet het reformatorisch dagblad? Nee, nee, nee, nee, nee. Hm, dus to, dus to, toch niet echt alle principes dan? Uh... Ja, nou ja. <laughs> Kijk... Maar het Zeeuwse, dat interesseert mij. Het landelijke iets minder, zeg maar. Ah, oké. Okay, ja. Je bent vooral voor de regionale politiek. Ja, ja, maar voor het landelijke. Daar heb je toch meer aan de radio en alles, ja. ik. Dus, En is, uh, ja, is, is jouw jou held dan niet stiekem uh, Michiel eruit hè? Nee, nee. nee die <laughs> ken ik niet meer, joh. Dat is vol mijn tijd. Ja, dat is waar. We toch wel niet komen. Ja, nee, ja, goed. Maar dat gaat, dat, uh, daar heb je nou niks aan, natuurlijk. Nee, D daar heb jij weer een goed punt. Jij bent een praktische, praktische man, dat hoor ik alweer. Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, uh, Rick, dankjewel voor jouw belletje. Ja, graag gedaan. Goed, kijk. En succes met de rit naar Zeeland nog. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Doei, doei doei. Dat was Rick Uitkapellen. Uh, wilt u nu ook eventjes meepraten over, over uw politieke helden en uh, over uw mening over het, uh, het vertrek van Jolanda Sap? Dan kan dat door uh, te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Het is iets sneller dan gebruikt dat deze twee gespreks voorbij zijn. Maar uh, ja, ik, weet, ik ben nog even aan het uitvogelen aan wie dat nou vooral te wijd is. <laughs> ik krijg ook wat beeldjes erover binnen. Ja, wie er nou precies agressief was van de twee. Nou, weet je wat? Laat het gewoon vergeten en, uh, en een constructief gesprek met elkaar voeren. Want daar, uh, daarvoor is dit programma. Dit is de nacht. Uh, u kunt dus bellen. Ik noem nog één keer het nummer. En dan gaan we luisteren naar muziek. Uh, 0800 1121. Dan praten we verder na Burger Lewis.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 Wat. Denk niet wat. Die, uh, die Burger Lewis Die uh, kan er wel wat van Ik zat net te denken, waar, waar is het nou ook weer van Ik zat eerst te denken aan, uh, aan onze eigen The Passion van de EO met Paas in Rotterdam Want daar zongen ze ook Maar dat was dan weer niet het nummer, zie ik net dat is, uh, Dit is van uh, de beste zangers van Nederland Daar is zij dit, uh, dit nummer gezongen Dit was dan een, uh, een live opname van Burger Lewis Even kijken ik heb Aan de telefoon heb ik Henk een, uh, Iemand die, uh, die wel vaker belt Henk, Goeie nacht. Jij belt hem wel vaker, maar we hebben elkaar toch echt al maanden niet gesproken. Voor mijn nou, idee. bijna een jaar hoor. Ja, is dat zo? Ja, is heel lang <laughs> geleden. Kijk, maar vertel. Ik heb toevallig de radio aan, en ik vond het wel, wel boeiend. Je zingt trouwens een beetje rond. Ik wel, maar uh, ik hoor het op zender op, op volgens mij niet. Oh. Nou, dat is goed. Het valt mij op bij de meeste mensen die reageren, behalve die meneer die op de SGP stond, dat er veel over personen gepraat wordt en zo weinig over het beginselprogramma van een politieke partij. Ja, en het onderwerp vanavond is, uh, vannacht, is Jolanda Sap. Jolande. Jolande. Ja. Ik zeg altijd Jolanda, dat is fout, ja. Nou, dat betekent al dat jij niet zoveel bezig bent met personen. Nou, ik heb, wel, ik heb het wel heel, heel actief gevolgd. Maar uh, ik denk dat, uh, dat GroenLinks, daar stem ik niet op trouwens. Ja. Maar, uh, maar stem je wel op? Ik stem op de Partij van de Arbeid al mijn hele leven. Oké. Okay. En ik let niet zozeer op de personen. Ik heb ook bij de PvdA dit keer niet op Samson gestemd, maar op Plasterk. Dus je let wel op personen? Nee, ik let niet op personen. Ik stem in eerste instantie op de sociaaldemocratie in mijn geval. Ja. En dan kies ik de persoon die mij daar het meest geschikt voor lijkt... om dat te vertegenwoordigen. Oké. Okay. Ja. En dat ook onder woorden te brengen. En dan vind ik Plasterk toch wat, vind ik persoonlijk hoor. Mm -hmm. uh, wat plezieriger dan uh, Samson. Ja. Ik snap het. Dus jij legt de prioriteiten aan. Ja. Dus je kijkt eerst naar gewoon de, de, de partij waarbij je het het best voelt... En, en daarna pas naar welke persoon daar binnen jouw idealen het best vertegenwoordigt. Ja. Je kunt even een sprong maken, bijvoorbeeld naar de ChristenUnie. Ja. Die is financieel-economisch. Ik herhaal, financieel-economisch eigenlijk net zo links als de PvdA. Ja. En dan laat ik even de ethische dingen buiten beschouwing... zoals abortus en euthanasie en dat soort zaken. Ja. Dan denken ze bij de PvdA en de ChristenUnie weer totaal anders over. Zeker. Maar, uh, wat, wat vind betekent... je nou, Henk? Ik, ik leg even als, uh, als programmakers, Zouden we daar nou een keer ook een nacht over kunnen praten, denk je? Over dat soort ethische onderwerpen? Of wordt het dan meteen heel moeilijk? Ik vind dat dat best kan. Je kan in Nederland toch alles bespreken met elkaar? Ja, ja, ik ga dat een keer doen. Ik denk dat het meteen van die heftige discussies wordt als het over abortus gaat. Maar... En het voordeel is, als je het openlijk met elkaar bespreekt, dan gebeurt er tenminste niks stiekem. Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik ga het een keertje doen. Maar uh, ga verder... Nou, dat GroenLinks, dat begrijp ik wel, dat GroenLinks niet zoveel mensen getrokken heeft bij deze verkiezingen. Want waar gingen deze verkiezingen nou eigenlijk over? Geld. Over de bankencrisis, de eurocrisis, de economische, uh, eventueel economisch herstel, et cetera. En dan zijn mensen niet zo geïnteresseerd in, het, in, in de idealen van GroenLinks, die toch ook heel erg veel met het milieu te maken hebben. Uh, althans, dat pretenderen ze. Ja. En uh, ik denk dat mensen toch veel voor hun eigen bankrekening gestemd hebben. Ja. Maar even denken, want wanneer was het nou ook weer de, de laatste landelijke verkiezingen hiervoor? Dat is kort geleden, toch? Dat is twee jaar geleden, bijna. Precies. Toen, toen was de crisis ook al uh, het gesprek van, uh, ja. het, van de verkiezingen. Ja, maar dat zat er toen nog niet zo in. Dat was meer de bankencrisis. En die, en die eurocrisis is eigenlijk veroorzaakt door die banken. Er is bijna niemand die dat hardop zegt, maar het is wel zo. Ja. Zoals Spanje uh, bijvoorbeeld is in de, in de ellende gekomen door de bankencrisis. Ja. En dan volgde de Eurocrisis op. Oké, okay, maar, maar uh, kan ik daaruit concluderen uit wat jij zegt? Dat jij vindt dat uh, uh, het, het, laat ik zo zeggen, het meer dan een halveren van GroenLinks meer te maken heeft met, met hun partijprogramma in deze tijd dan met ja. het wisselen van de lijsttrekker? Ik denk met allebei. De start van jouw landerstappen was natuurlijk niet leuk. Zij had nog, heeft nog maar twee jaar tijd gehad om zich behoorlijk in te werken, dat punt één. Ja. Punt twee heeft ze uh, een aantal beslissingen genomen die ik best moedig vond van haar, maar die niet goed lagen bij GroenLinks. Ja. En punt drie, ik denk dat wat ik net al zei, dat, het, uh, dat de principes van GroenLinks op dit moment nog wel aanwezig zijn, maar niet, ja, niet zo prominent aanwezig. Nee. En Jolande Sap is een beetje uh, uh, uh, ja, ondergedompeld... in het verbale geweld van de, tussen vooral Mark Rutte en Emiel Roemer. Ja. Maar wat, en wat, wat jij net zegt, dat, dat de principes van GroenLinks een beetje zijn ondergesneeuwd. Wat bedoel je daar precies mee? Daar bedoel ik mee het idealistische van GroenLinks. En dat is vooral het milieu. Het zegt het ook, het is een groene partij en een linkse partij. Ja. En, uh, ik vind overigens dat Jolande Sap door haar eigen partij... Schandelijk behandeld is. Ja. ja, ik denk dat veel mensen dat, uh, dat met je er eens zijn. Ik vind het zelf ook niet echt helemaal netjes. Ja, dat... Ik was helemaal niet zo'n aanhanger van, uh, en nu heb ik het wel over de persoon van Jolanda Sad, maar toen ik hoorde hoe ze behandeld was, of eigenlijk mishandeld, uh, ja, toen heb ik het overal vooral opgenomen. Dat uh, vond ik werkelijk schandelijk. Ja, nou, ik vond het vooral inderdaad gek dat, uh, dat ze gewoon, weet je, als je dan ervoor kiest om het, om het vertrouwen in je leider op te zeggen. Doe het, wees dan gewoon netjes en doe het gewoon de dag na de verkiezingen. En, en niet eerst de schijn ophouden van we hebben alle vertrouwen en dan daarna alsnog AU uh, zeggen. Nou nee, dat is dus paniekvoetbal. En je kunt je dus afvragen in hoeverre die hotem met totems in GroenLinks, dus dat bestuur, in hoeverre die zo principieel zijn eigenlijk. Ja. Om... En daar ben ik dus eigenlijk aan gaan twijfelen. En ik denk, ja, ik heb nooit op die partij gestemd, maar ik zal het ook zeker nooit doen. Oké, okay. en, en, en jij twijfelt eraan omdat ze zo uh, op, op de poppetjes letten, bedoel je dat? Nee, ik twijfelde dan al bij een GroenLinks in wezen Die hele benadering en de hele behandeling, eh, de slechte behandeling van Johan Sapp, is puur opportunisme geweest. En dan kun je dus aan hun principes, aan hun nobele principes... die ze altijd zo uitgedragen hebben, dan kun je dus met recht aan gaan twijfelen. En daar had ik al aan getwijfeld. Maar die twijfel is dan helemaal sterker geworden. Nee. En ik vind, dus in, ik vind dus dat mensen, dat is mijn standpunt... Meer op het beginselprogramma moeten gaan letten. En wat minder op de mensen die dat verkondigen. Ja, toch. Ik had, ik had eerder deze uitzending Annemieke aan de lijn, die had strategisch gestemd op PvdA. Ja, uh, dat gehoord, maar die zegt, ja. nou, ik voel me toch een klein beetje, ja, je weet toch niet helemaal wat er op tafel komt in het regeerakkoord, maar het lijkt erop dat de meeste milieupunten die je bewerkstelligd waren in het lenteakkoord, die weer gesneuveld zijn. Bij wie? In, in het regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD. Best, we zullen best wel, daar, daar zullen dus tussen de VVD. ze doen we steeds Pieter Winsemius. Dat is inderdaad een wat linkse links libera liberaal. Maar dat is net als. Uh, ik kan ze gewoon niet op zijn naam komen. Uh, dat, dat, dat zijn mensen binnen de VVD. Dat zijn eenlingen. Ja. Yeah. En ik denk dat de VVD verder niet zoveel uh, boodschap heeft aan het milieu... en uh, de, de, de, de, welstaan, of, uh, ja, de welstand waarin wij leven, wel de welvaart. En je zult natuurlijk tussen VVD en PvdA voortdurend compromissen moeten sluiten. Ja. En, de zeer hevige compromissen, daar krijgt Samson ook nog wel last mee, denk ik, om dat uit te leggen. En Mark Rutte trouwens ook. <clears throat> Ze zullen naar elkaar toe moeten groeien... En, dat, dat besef begin ik een beetje te missen in dit land... dat je steeds compromissen moet sluiten. En ja. dat je ook bereid moet zijn tot die compromissen... en die uit moet leggen aan je achterban. Ja. En als die achterban dat niet koopt... dan is het wat, uh, wat Wim Kan in de jaren zeventig al eens zong, van schaapjes laat je herders gaan. Dat is dus precies andersom. In plaats van herders laat je schaapjes gaan. Ja, precies. Ik vind dat je dan ook zo, zo, zo redelijk moet zijn... En uh, politiek kun je alleen goed bedrijven als je vastberaden bent, maar ook met mate. Dus dat je de andere partij ook heel veel gunt. Ja. En uh, dat is mijn stellige overtuiging. Okay. Maar, maar dat, toch... zag je, dat zag je nogal in die twee paarse kabinetten, waar dan later wat, nogal wat kritiek op kwam. Maar men gunde elkaar veel. Ja. Annemiek had het bijvoorbeeld ook al voortdurend over dat feminisme. Ik heb voor het feminisme een goed advies. Hou eens op tegen mannen aan te schoppen. En ga nou eens eindelijk echt emanciperen. Ja. Dat is helemaal geen recht. Dat is gewoon een plicht. Dat is weer een andere discussie. Maar ik, dat, dat, dat punt is gemaakt. Ik ben even benieuwd, Henk. wat jij, je, je hebt inderdaad over, over kabinetten uitverleden. Over partijen en, en geschiedenissen. En je zegt van: het moet meer om die partijen gaan dan om de poppetjes. Ja. Toch? Toch denk ik, is het niet zo gewoon dat mensen uiteindelijk ja, bij een verkiezing... toch kijken op televisie naar die debatten en denken... ja, aan die meneer vertrouw ik nou wel mijn portemonnee toe... en aan die meneer wat minder. Dat, komt, dat, dat is nou precies wat ik bedoel. Die, je ziet maar die de, vraag, de vraag is, steeds, is dat erg? Ja, ik vind dat heel erg. Uh, je, je ziet steeds meer dat mensen stemmen op iemand die er goed uitziet... die een goede babbel heeft, die, een paar, die, die sterk is in one-liners. Uh, wilders bijvoorbeeld, hè? Ja. Die wilde ze heeft niks One alleen maar verloren, maar die is wel goed in die one-liners. Nou, dat, spreekt, dat is heel goedkoop. Dat spreekt een hele hoop mensen wel aan. En dat vind ik heel betreurenswaardig. Dat vind ik heel jammer. En ik vind het ook niet bij dit land horen. Het gaat om de inhoud, op de allereerste plaats. Ja. Yeah. En uh, het gaat niet of iemand wel een strop voor heeft... of dat Jolanda Sapt uh, dat zag je zo bij het laatste televisiedebat wel of niet... veel aan haar uiterlijk heeft gedaan. Dat zijn bijzaken. <lacht> ja, en toch, weet je wat het nou het gek is? Ik heb, uh, ik heb dan afgelopen zomer dus gewerkt voor Kneef van der Brink... en voor één voor de verkiezingen. Ja. En ik uh, uh, praatte dan vaak achteraf nog even met de tafelgasten... voor, voor, uh, voor de website van het programma. En dan... Houden ik ook bij wat er op Twitter gezegd wordt. Nou is dat natuurlijk niet per se een representatief medium... voor de gedachten van de kijker. Maar een behoorlijk groot gedeelte van het kijkerspubliek zit ook op Twitter. En dan is het nou eenmaal zo. Ja, En, dat, en ik ben het met je eens, dat is eigenlijk te belachelijk voor het, en het hoort niet zo te zijn. Maar als Diederik Samson aan tafel zit en hij heeft voor het eerst een stropdas om... dan ja. heeft iedereen het over de stropdas en niet meer over wat hij zegt. Ja, precies. En dat, dat is wel belachelijk, maar het is wel zo. Het is wel zo. Het is met de nou, werkelijkheid. Uh, uh, uh. Als ik de spin-dokter geweest was van Samson... had ik hem ook aangeraden om er eens wat meer formeel uit te zien. Ja. Dus met stopdras. Nou, En dan gaan mensen daarover praten... en niet meer zozeer over wat hij aan tafel zegt. Ja, nee, ja, dat en, en, men er en toch is praat, wel... geen punt. Maar dat men er zoveel aandacht aan besteedt... en dat het steeds weer terugkomt... en dat het haast geridiculiseerd wordt dat hij een stropdans draagt... Dat, dat vind ik echt idioot. En ja. waar waren het trouwens toen die feministen... Eh, op welk moment bedoel je? Nou, dat Samson die het op dat voordeed. Jolanda Sap had zich toch zelf ook heel, op, heel erg opgemaakt bij het laatste verkiezingsdebat. Absoluut. Nou, zo, zo, zo ze zag eruit alsof ze naar een feest ging. Ja, nou in. Het was toch ook een feest? <laughs> ja, in, in zekere zin wel. Alleen, het was voor haar niet zo'n feest, om redenen die ik al uitgelegd heb. Ze ging een beetje ten onder in het verbale geweld. Ja. En, uh, maar als zij meer, ja, meer met de vuist op tafel had geslagen... En dan was zij inhoudelijk ook beter uit de verf gekomen, denk ja. ik. Zeg Henk, als ik, als ik jou nou vraag, en jouw betoog is, is helemaal duidelijk... Uh, uh, kies voor, uh, voor, voor de partij en niet voor een persoon. Als je dan toch binnen jouw partij uh, moet kiezen voor, voor jouw all-time favorite politicus... dus binnen de PvdA, wie zou dat dan zijn? Van Dijsselbloem. Van Dijsselbloem? Ja. Dat zou ergens voor mijn tijd zijn, maar gelukkig hebben we Nee, Google. nee, nee, die zit, uh, die, die, die zit bij de onderhandelingen. Oh echt waar? Meen je dat? Ja, dat dus met die krullenbol en die brullen. Dat is een vrij jonge vent, hij is heel intelligent, hij is heel bescheiden. Misschien wel te bescheiden voor die politiek. Maar zoals ik al zei, ik heb op Plasterch gestemd, omdat ik dat... De, de, de, de, nou, die doet wel hele stevige uitspraken, maar ik vind dat een hele redelijke man. Ja. Oké, okay, ik zit even gelijk even... Dus daar, op, ik, uh... ik kijk daar wel naar, maar het is niet het eerste waar ik naar kijk. Nee. En ja. nou, zelfs mensen die nog heel... heel uh, ik noemde net de ChristenUnie, hè? Ja. Nou, wat mensen wel eens vergeten is dat veel, uh, veel beleidende Rooms-katholieken... ook wel eens op die ChristenUnie stemmen. Maar dan, kijk je toch, dan kijken ze toch ook naar het inhoudelijk. En dan kijken ze niet of dat rouwvoed is of, of wie dan ook. Absoluut. Maar ik, ik denk zelf dat bij de, bij de, onder de christenen... eigenlijk het grootste gedeelte eigenlijk minder let op de leider... en meer let op de partijideologie. Dat bedoel ik precies te zeggen, Rinse. Ja. Men kijkt naar, men stemt van, van, vanuit een, een, een christelijke levensovertuiging. Ja. En daar zitten niet alleen orthodox-protestanten, er zitten ook orthodox-katholieken bij tegenwoordig. Ja. Dat kan allemaal. Uh, ik heb tijd nog meegemaakt dat het bijna verboden was vanaf de kansel, maar tegenwoordig is iedereen te rijden. En die kijken toch ook in eerste instantie naar het beginselprogramma. Ja, ja nee, zeker. zoals de EO ook katholieke leden heeft. Ja, absoluut. Ten spijt van de Cairo, waarschijnlijk. We maken voormalige protestants-christelijke CNV, het vakverbond... ook veel rooms katholieke bestuurders, heeft tegenwoordig. Ja. En dan kijk je naar de inhoud in eerste instantie. Ja, ja nee, dat klopt. Al, al, valt daar ook wel weer wat voor te zeggen, want volgens mij zijn de meeste christen die denken dan gewoon... ja, ik wil geen abortus en ik wil geen euthanasie, dus dan stem ik uh, ChristenUnie of SGP. En wat er voor de resten gebeurt, dat, uh, dat, snap, dat snap ik eigenlijk allemaal niet zo goed. Nou begrijp ik jou niet... Dat, dat ze dus uit principe stemmen op een, uh, op een christelijke partij. Van, ik ben chr wel. Dus ik stem in een christelijke partij. Heel principieel en mooi. Ja. Maar dat ze eigenlijk niet zo met de partijprogramma's bezig zijn. Maar alleen denk ik, ja, dit zijn de enige partijen die, die, die tegen bepaalde ethische standpunten zijn. Zoals abortus en euthanasie. En dus eigenlijk de rest van, van het partijprogramma, dus op sociaal-economisch gebied. En uh, uh, wat er verder allemaal nog belangrijk is, daar houden ze zich eigenlijk indruk Dat is jouw indruk, maar dat weet je helemaal niet. Nou, ik ken een stuk meer christen om me heen, denk ik, dan, dan jij. Hm. Uh, dat weet ik wel zeker. <laughs> maar maar het, uh, bij de, de, de, de ChristenUnie was ooit bij de vorige verkiezingen toch groeiende. Als pvda stem ik heb je verteld, ik stem altijd op de PvdA. Toch hoopte ik daarop. Omdat hun sociale gehalte mij heel erg aansprak. Ja. ja. En ik ben zo, maar goed, daar zul jij anders over denken, maar dat mag allemaal in dit land... Uh, de, de, de ...dingen als abortus die uit het wetboek van strafrecht gehaald zijn... Een ...heel lang geleden, maar ook uit de nazi. Dat gaat allemaal om je eigen geweten. En iedereen is, is, is er vrij in om mij te overtuigen... ...dat ik daar geen goede of juist wel goede ideeën over heb, et cetera. Ja. En daarom vind ik het ook best dat je er eens een keer een radioprogramma aan kan leiden. Ja, ja nee, dat, dat, ik, ga het, uh, ik ga het denk ik gewoon een keer doen. Ja. Het zou vast een, een, een, een, een, een hete discussienacht worden. Maar dat, uh, ja, maar ja, dat, dat, is, dat is het vervelende, dat mensen met elkaar dan zo ja, de hersens in willen slaan. Ja, dat gebeurt al snel. Maar dat is dat, uh, dus niet erg, dat kunnen we best aan in, uh, in Dit is nacht. Ik ga het een keer proberen, Henk, ik beloof het je. Goed, nog een uh, goede nacht. Jij ook, hè? Ga, ga je dan ook inbellen als het daarover gaat? Ik zal het proberen. <laughs> ja, dat is waar. Als, je als ik wat, wat te vertellen heb. Ja. En je moet er maar net tussen komen. Hé hey, Henk, dankjewel ja. en fijne nacht nog. Ja, jij ja, ook. Dag. Ik heb ook aan de telefoon Ari uit Weesp. Ari, goeienacht. nacht. Ja, hallo. Ik... Ik ben ook een regelmatig je aan het worden. Ja. Maar de dame had gewoon kunnen blijven zitten. Jolande Sap. Ja, natuurlijk. Ja. En nog even over jou, want je zegt ik ben een vaste beller. Ik, ik moest... Uh... Ja, nou, af en toe, af en toe. Ik, ik moest vorige week uh, moest ik aan iemand uitleggen wat het programma nou is. En toen uh, was ik een beetje in de uitdruk. Zei ik, er is eigenlijk ook een soort onofficieel on aangesteld panel van vaste bellers. Ja, ik ook. <laughs> ja. Ja. En dat heeft er eigenlijk mee te maken... Ja, ik heb altijd maar twee minuten om bedders te selecteren. Dus als ik er dan twee afwijs, dan zit ik al door mijn tijd heen. Dus ik, ik moet het... Uh, ja. en, en, en dat is eigenlijk doet dat geen recht aan de bedders. Want uh, he, mensen zoals jij en Henk en, uh, en, uh, en Frank... En dat zijn allemaal hele gewaardeerde gasten in het programma. Dus ik ben altijd ja, blij met allemaal mensen panel. We zijn allemaal mensen die nadenken ja. uit onze eigen hoek gedaan. Ja, nee, dat is altijd maar, fijn. Maar, maar ik snap, zo Henk, die had, die had, die had minister-president kunnen worden. met die idee. Hadden... Ja... Ja, nee, ja maar, maar dat vanaf... meen ik echt. Het dus is niet, ik... niet uh, dol hoor, maar ik, ik, uh, ik kan, bewonder ik kan... die man wel. Nu, nu je dat zeg ik, me, volgens mij heb ik hem dat een keer voorgesteld om de politiek in te gaan, maar ik ben vergeten wat hij daar toen op uh, gereed heeft. Nou, daar komen we misschien later nog een keer op terug. Laten we even naar, de, naar het onderwerp gaan. Jolanda Sap, jij zegt ze had kunnen blijven zitten. Nou, het heeft niks met politiek te maken, het heeft niks met poppetjes te maken, het heeft met slecht besturen van een vereniging te maken. GroenLinks bestaat uit 2700 leden. En al stemt er niemand op ze, die 2700 leden... die, die vormen de vereniging met het hoogste de Algemene Ledenvergadering van Leden. En die moeten dat zeggen. In van mij beduren ze de Amsterdam Arena. Maar Johan landers is in Amsterdam... die zegt, krijg het Dus Op een deze manier, denk die denk je, toch? Ja. En, en, en jouw punt is dat het niet eerlijk is... dat, dat, die, dat, dat die 2700 leden het beslissen... Ja, maar ik heb twee mensen gehoord, die naar het Zeeland... en dan vraag je aan, uh, wat kies je? Nou, moet je kiezen. Niemand weet wat hij moet kiezen. Nee. En, maar hij maakt nog keuze. en dat is in principe van me dat ik daarop stem. Nou, dan dus zegt hij wat. En dan heeft hij Joop, die, die, die begon over woningcoöperaties. Nou, dan laten de mensen het ook allemaal afweten. Want de mensen die, die zeiken allemaal, maar ze doen niks... Ja, maar dat klinkt ook wel een beetje als een, als, als, een, als een dooddoener. Ja, is ook een dooddoener. Nou, dat moet je gewoon weer doen. En, en die leden die van, van GroenLinks, die moeten hun mond open doen. Die moeten zeggen, Johan, kom even terug. Het maken niet allerlei commissies uit. Het hoogste van de vereniging maakt het uit. De algemene ledenvergadering van leden, natuurlijke personen. En ja. niet van allerlei clubjes. Ja. Maar ja, het is nu ja, een, beetje, het is een beetje te laat dan, natuurlijk. Te wat? Het is nu een beetje te laat natuurlijk. Ze kan nu niet meer terugkomen. Tuurlijk wel. Het is, is toch doeloverschrijding wat, uh, wat er gebeurt? Dus dat staat in burger, het burgerlijk wetboek daar allemaal omschreven. Oké, okay, ja, Laat het maar terugkomen. Ik, ik zit niet zo in die, alle regeltjes binnen zo'n partij. Maar jij zegt dat het. ja, het, ja het, maar het, daar het gaat het wel het... om. Het gaat dus niet om poppetjes, het gaat om kips. Je hebt een vereniging, je hebt leden, die kiezen een bestuur. Maar nu zit er een bestuur dat heeft zichzelf gekomen. Maar betekent, ge het, de, betekent het dat de leden zich niet hebben uitgesproken over het getrek van Jolanda Sap? Nee, nu willen ze de Amsterdam Arena maar. Of ze doen een papieren uh, stemming. Nou, weet voor 2700 leden zouden ik maar. Die de nou zou de niet de Amsterdam Arena huren. Wat? Voor 27 delen zou ik niet de Amsterdam Arena huren. Dat wordt nee, boeien. goed, dan doe je het met een, met een briefkaartje. Dan weet ik veel, je improviseert wat. En, en zei je nou net dat Jolanda Sap uit, uh, uit Amsterdam komt? Zij komt toch uit, uh, uit Venno? Oh, dat dacht ik, dat dacht ik. Nee, heb je, heb je haar accent wel eens gehoord? Dat voor? hoorde ik, dat hoorde ik. Ik dacht dat ze daar vanavond, maakt het uit waar je vandaan komt? <laughs> dat hoor je alleen maar, dat is alleen maar klank, maar dat... dat... Hoe je het zegt, zeg je het. Als je het maar zegt. Ja. Waar heb jij voor gestemd uh, bij de laatste verkiezingen? Ik heb de laatste keer heb ik niet gestemd, want ervoor, ik ben een beetje slecht ziek geworden. Ja. En daarvoor uh, luisterde ik naar de Volksuniversiteit, de radio, ja. de nachtradio. Ik heb nog nooit een goede opleiding gehad. En uh, vorige keer ging ik stemmen, toen kreeg ik ruzie. En, uh, met wie? Want ik het legitimeerde met een rijbewijs, maar ik zag slecht. Toen vertrouwden ze me niet meer. Dat was met gemeenteverkiezingen. En ik denk, nou, ik ga nu die alleen niet aanhouden. Maar, maar voor, om, hoe bedoel je je, voor je, je hoeft toch niet met de auto naar het stemhokje te gaan? Die is toch altijd een heel dichterhuurd? Nou, ik, ik, kon, ik kon het rondje niet eens invullen. <lacht> zo slecht, zag <dan lacht> ik. Echt waar? En toen, de... uh, toen een hele tram land. ik weet niet meer me nog op mijn beruimbewijs. Want nou, het, het, het, dat mag nog wel. Maar wacht even. Maar jij ik je ogen open. Wat? Jij zegt, ik kan zo slecht zien dat, dat ik niet eens kan zien wel, welk rondje ik invul. En je mag nog wel achter de achter het stuur zitten. Nee, ik had mijn rijbewijs nog. Ik was geopereerd een aantal keren. Ja. En uh, nou ja, dan loop ik nog mee heen met die ogen. Ja, maar, eh, maar hoe, hoe slecht zie je dan? Kun je dat, uh, kun je dat aanduiden? Nou, ik, uh, ik ging zien in het ziekenhuis. He. Ik zie nou na desnacht operaties. Heel weinig. Maar dan, dan, dan mag je je rijwijs toch ook niet houden? Nou, als ik me niet rijd, mag ik me toch wel legitimeren. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. En, en, en dat deze. Ik ga er echt dus... niet meer rijden, dat doe ik niet. Nee. Ik, ik, maar ik, ik heb ja. altijd gereden en gedaan, maar daar gaat het niet om. Dit is een bijzaak. Ja, je bijzaak. Maar... waarom ik dan niet gestemd had. Nou, dat is de reden ervan. Ik denk, dat ga die alleen er nog niet een keer aan Laat aan dan aanhalen. even naar die, die, die praktijk eventjes... Maar werk ook niet. Wat, wat zou je dan gestemd hebben? Stel dat je wel kon zien welke nou, rondje je ingekleurd had. Ik, ik denk de SP natuurlijk. De SP natuurlijk. Ja, nou, dat, dat, dat, het is altijd anders. Je kan altijd zeggen, ik stem op één partij. Je kijkt naar een programma en die Henk zegt van... Uh, nou, je kiest allemaal voor ons inkomen uh, en, en de ene kiest, je kiest allemaal voor de centen uh, en de een kiest Partij van de Arbeid en de ander kiest uh, VVD. Dus het is nou één, gelijkspel is het. Ja, en toch zeg jij de SP natuurlijk? Nou ja, dat is toch wel menselijk. En de rest niet? Nou, ja, weet ik niet. Ik denk dat het een gevoelskwestie is. Oké, okay. maar is dat dan een gevoelskwestie uh, vanuit het, uh, het, het maar partijprogramma... of meer dat je denkt van hé, hey, die Emile Roemer, dat vind ik wel wat? Nou ja, eigen belang en een beetje sociaal uh, gevoel. Ja, die Emile Roemer, ik weet, het, ik weet het niet. Ze hebben een programma en dat, dat is dan eigenlijk voor een uh, en medemens. Ja. ja, ja Daar dat komt het door neer. Dat maar ja, begrijp het, ik. Maar dat, dat, heeft, uh, dat, heeft, uh, dat hebben eigenlijk alle andere partijen zeggen dat ook. Dat zegt het CDA voor elkaar, dat zegt... Uh, ja. Dat, dat eigenlijk iedereen Dus wa Waarom dan specifiek de SP? Het gevoel is die. Wat ja. ik er dan gehoord heb, heb ik heb veel en wel een radio gekluisterd gezeten. Ja. De laatste tijd. En het komt bij mij wel sympathiek over. Maar ik, ik, ik hoor die chauffeur uit Zeeland. Nou ja, die zegt, dat moet je. En, en daar herken jij je wel in? Ja, wat die man zegt, dat is wel, uh, dat is wel uh, heel goed eigenlijk, maar... Ik vind dat als je een, een, een politieke partij hebt, en die bestaat uit leden... daar bestaat die uh, uh, partij uit, niet uit landelijke uh, stemmen. Nee. Op, wat dat betreft, nou lijkt GroenLinks al op de PVV. Die hebben ook geen leden, vind ik ook zo knap. <laughs> ja, hey, uh, uh, uh, wie is jouw politieke held? Heb je die dan wel? Nou ja, we hebben Drees, maar we moeten nu uh, wachten tot ons 66ste en dan tot ons 67ste. Daar hadden we die AOW aan te danken. Ja, en je, dat is dan toch een held. Dat is toch, dat is toch een, een mijlpaal. Willem Drees. Ja, nee, zeker. Ja, moet je voor knokken. Oké, okay, maar het is niet dat jij in deze tijd nog een politieke held hebt. Of is dat dan Roemer? Het is zo zakelijk geworden. Hoe bedoel je zakelijk? Nou, ik vind alles zakelijk. Belangen, belangen, belangen. En bij die, bij die, die, die SP dan, ja, vind je nog een beetje menselijkheid. Het moet natuurlijk ergens door betaald worden. Maar be en, want er komt Hopman Rutte er weer aan. Het is net de pakvinderij. Ja. Hallo mannen, weet je wel. Hello lovely boys. Ja. Ik, uh, zo komt hij naar voren. Ik, uh, ik begrijp het. Hey, mag ik jou bedanken voor jouw belletje, Ari Ja, ja, nou ja het is, uh, ik, ik heb dus geen voorkeur, maar die vrouw had gewoon kunnen blijven zitten. Die vrouw had kunnen blijven zitten. Dat is, uh, ja, en dan heb tuurlijk, je het over Hollanders. Ja, door allerlei clubjes. Het is aan de leden, ja. onderop nou, als iemand uh, echt verstand heeft uh, en dat even nog uh, uit kan leggen... ook hoe dat dan precies zit. Oh, wat hebben we eigenlijk helemaal geen tijd meer voor. Ik moet je gewoon op je woord geloven. De leden moeten zich nog uitspreken. Misschien uh, gaat het gebeuren. Dank je wel voor jouw bijdrage, Arie. Oké, okay, nee ja. Fijne nacht. De gewone man. <laughs> De gewone man. Doei, doei. Uh, Dat was Arie. Ik heb... Uh, moet ik even kijken of dit... Uh, of ik zo Want we hebben nog een minuutje of vijf. Even kijken. Kun je eens kijken of ik iemand heb hang op lijntje A? Uh, Goedemiddag. Nou, met wie, Met wie spreek ik? Oh ja, je spreekt met, uh, met uh, Johan, spreek je. Johan, Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik pik ja, ik jou ben er even, even op, weinige op de mensen... bonnen voor je erbij. Ja, ik ben een van de weinige mensen die dus echt gestemd heeft op Jolanda Sap. Ja. En uh, ja, ik vind de manier waarop ze door het bestuur behandeld is, vind ik echt schandalig. Ja. Dus het feit dat het bestuur gezegd heeft dat ze eerst het onderzoek af zouden wachten... Dat ze haar in de aanloop naar de verkiezingen ook gesteund hebben en dat ze haar daarna dus uh, uh, één week na de verkiezingen af gaan volgen, vind ik echt een uh, schande. Ja. En ja, voorts uh, uh, valt mij op uh, ja, dat, dat het, het GroenLinks-programma op zich, dus het onderzoek wat er naar plaats zou vinden, hè, hoe, dat, hoe dat uitgedragen is tijdens de verkiezingen, daar ja. uh, is nog helemaal niet over bekend wat nou de werkelijke oorzaak is. Maar ik heb sterk zelf de indruk dat de forense tax, ja. dat heel veel mensen dachten dat het vanuit de groen-links-kant kwam. Terwijl dat helemaal niet zo is. Nee, want het kwam van? Uh, de forense tax is bedacht door D66. Ah, oké. tot. Ja, hey, en jij zegt, jij dan zegt dan ik, heb, de... ik heb GroenLinks gestemd. Heb je dan, uh, en Jolanda Sap had moeten blijven zitten... en zeker niet zo weggestuurd moeten worden. Heb jij dan vooral op GroenLinks gestemd of vooral op Jolanda Sap? Nou, ik, heb, uh, ja, ik, ik ben echt naar het uh, partijprogramma gaan kijken. Eigenlijk omdat ik een keer heb gesproken met een oud-collega van me. Ja. En die vertelde, zijn ideeën spraken me wel aan. Hij vertelde... Hij vertelde mij van, ja, GroenLinks, dat is een links-liberale partij. En ik had altijd het idee dat het echt een heel echt linkse partij is. Maar ik zag toen dus in het partijprogramma dat het heel erg tegen D66 aan lag. Op, op een bepaald aspect. D66 uh, vind ik, daar heb ik ook wel eens een paar keer opgestemd. Dus die partij vind ik een beetje leeg. In de zin van, dat ze een beetje om de hete brei heen draaien. Hè? Niet links, niet rechts. En we denken er nog een keer over na. Hoewel Pechtel wel een wat meer uitgesproken figuur is. Ja. Maar zijn pro-Europese houding staat mij nie, niet echt aan. Oké. Okay. Hey, en en is, is Jolande Sap dan ook een, echt een, een, een politieke held voor jou? Of is dat dan weer iemand anders? Uh, een politieke held? Ja, dat is ook, denk ik, uh, Joop Den Aal. Ja? De goede oude Joop? Dat zie ik wel als een uh, oprecht man die echt ergens voor ging staan. Ja. En, en iemand zie ik... Uh, tegenover echt een politiek slappeling vindt... Die, ...die komt dan ook uit de PvdA-hoek... ...dus dat is wel grappig dat de ene ja. geld is uit de PvdA-hoek... ...en de andere Betitelt als een slappeling... ...dat is bijvoorbeeld Wim Kok. Oké. Okay. Dat, dat denk ik van... ...ja, je gaat eerst een arbeiderswoning uh, wonen... Uh, ...voor de arbeiders inzetten... ...en op het einde ga je met commissariaten... ...bij veertig verschillende bedrijven... Uh, ga je dus een enorme boel uh, poen scheppen? En dan ga je dus ook ideeën uitdragen en acties uitdragen en steunen. Die ja. haakstaan op wat je politieke uh, carrière was. He, heb je ook PvdA gestemd in het verleden? Nee, helemaal nooit. Nooit. Want in, nee. de, in de tijd van Den L uh, uh, stemde je toen al? Nee, ik ben zelf geboren in 1974. Ah, ja, toen was hij... Uh... Uh, mijn interesse in Jok ten <gül> werd eigenlijk op Pim Fortuyn. Door wat Pim ah, okay. Fortuyn of Jop ten Ulle zei. Ja, ja, snap ik. Ja. Want, want Pim Fortuyn had zelf ook zo'n uh, zo, zo foto van Jok ten Ulle in zijn eigen kamer hangen. Ja. En dat vond ik wel heel typisch. Dus dat vond ik wel interessant te zien. Op, op zich was deze Pim Fortuyn in die zin ook wel een beetje een held. Natuurlijk omdat hij de linkse uh, en het rechtse uh, wist te combineren met elkaar. Ja. Dat ook wel een praktische standpunt had, maar dat hij ook diep over zaken nadacht en dat ook daadwerkelijk uit durfde te dragen. Ja, dat is ook hele kunst. Ja. Je, bent, je bent dus wel geboren terwijl het uh, uh, NL minister was. Minister-president bedoel ik dan eigenlijk. Ja, klopt. Ja. In de jaren tachtig. Ja. Oh, of ja, in 1974. Dus ik maak het wel mee op de televisie dat je hem daar zou staan met uh, Ruud Lubbers. Ja. ja. ja. Hé, hey, uh, uh, ik moet alweer bedanken, want we zijn uh, aan het eind gekomen van in ieder geval het praatgedeelte van het programma. Dus uh, Johan, jij okay. bedankt voor jouw bijdrage. Heel veel dank, bedankt. En, uh, en nog een hele prettige avond. Dank je wel, insgelijks. Hoi. Dat was Johan. Uh, waarvoor dank. En aan u allen dank voor het, uh, voor het bellen naar dit programma... Om, uh, om met elkaar te praten over politieke helden. En uh, dat naar aanleiding van het uh, recente vertrekken van... Uh, ja, toch wel uh, een soort van culthel bijna. Nu Jolande Sap, die, die is opgestapt. En niemand vindt dat dat netjes gegaan is. Maar de een vindt een, dat ze opgestapt is wel terecht en de ander wat minder. En dat, dat is altijd leuk in dit programma. Verschillende meningen tegenover elkaar. Zometeen nationaal gaan we even dat een stapje terug doen wat praten betreft. En iets meer muziek. Maar nu eerst even het nieuws van 4 uur.